Ik denk wel dat er glas tussen zal moeten zitten. Ze zullen me niet alleen met hem laten, zei Vaatstra. Zondagavond arresteerde de politie een man van 45 uit Oud-Wouden. Zijn DNA bleek overeen te komen met sporen die op het lichaam van het slachtoffer zijn gevonden. Het balkon in Memphis, waar Martin Luther King ruim 44 jaar geleden werd vermoord, is voor het eerst toegankelijk voor het publiek. Voorheen mochten alleen hoogwaardigheidsbekleders op het balkon komen. Het museum dat rond de moordplek is gebouwd, wordt gerenoveerd en besloten is om tijdens die verbouwing tot begin 2014 de plek open te stellen. Dominee Martin Luther King was vanaf de jaren 50 de bekendste leider van de burgerrechtenbeweging voor zwarte Amerikanen. Hij kreeg in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn geweldloze strijd tegen de onderdrukking van Afro-Amerikanen, voornamelijk in de zuidelijke staten. Op 4 april 1968 werd hij door een scherpschutter doodgeschoten op het balkon van zijn motelkamer in Memphis. Hij was 39 jaar. Het weer bewolkt, met hier en daar ook een opklaring. Het koelt af tot 5 à 7 graden. Ook overdag bewolkt en droog. En vooral in het oosten en zuidoosten... smiddags kans op wat zon. En er wordt een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Het is de nacht. Met Maarten Ach. Ja, en we zijn deze nacht... zijn we... In, in het onderwerp Sinterklaas gedoken. Ik zei al het vorige uur... een, mooie, een mooi beeld... van collega Renze Klamer. Dat we, in, dat we met nachtradio als het ware... bij elkaar aan het logeren zijn. En terwijl het licht uit is... En uh, we in de kleine uurtjes zijn, dan komen de gesprekken op gang. En zo uh, op die manier kruipen we nu ook bij elkaar onder de wol... en praten over Sinterklaas, over onze jeugdherinneringen aan Sinterklaas. En uh, we hebben al veel mooie herinneringen gehoord in het vorige uur... en daar gaan we nu vooral uh, lekker mee door. Maar uh, ik, ik wilde u deze niet onthouden. De, de prachtige jeugdherinneringen natuurlijk een beetje mooier gemaakt... dan ze echt waren. Maar uh, hier is die dan... Uh, Toon Hermans met Sniklaas. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Sniklaas. Ja, van die hele Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Maar ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten.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 Ik hou ook niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Hoor wie klopt daar kinderen? Geen hond? Heb u dat ook allemaal gezongen? Heb u ook, stomme... ook gezongen van en strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij erom moet gaan. Kunnen we nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt? Mag die man niet hoor, Rellis-Niklaas niet. Vervelend persoon, oneerlijk ook. Oneerlijke man, er waren kinderen die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer.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 Met die vieze stinkende kolendampen in je, in je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. Ik kwam S'Niklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets zo Ik had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Ja, die had een paar dingen, die heb ik nog nooit met Pieter van Knieg gezien. Ja. Toon Hermans was dat. Met Sneeklaas. Ik had het net met Aard uit, uit Den Haag al even over hem. Prachtig. Armoed troef was het, uh, zei Aard, in de jaren 40, 50. En uh, Toon Hermans kan erover meepraten. Schitterend. Blijf, blijf leuk om te horen, elk jaar weer. Goed. Uh, Iman... Ja. Heb je meegeluisterd? Ja, ja. Uit IJsselmonden. Mooi, mooi toch? Elke keer weer. Tot ja, super. Blijf, blijf leuk, toch? Sinds klaar is leuk, ja. Hè? Eh? Ik ging op de foto bij in de 50 graden. Oh, uh, Iemand, ik weet niet wat er met de lijn gebeurd is, maar ik versta je even heel slecht. Ik weet niet wat er met de lijn is, hè? Ik, ik kan je eigenlijk niet meer verstaan zo. Op de een of andere manier, is. ik weet niet wat er met de lijn is gebeurd... maar net klonk je goed. Maar... Misschien moet je even opnieuw uh, proberen te bellen. Zullen we dat doen? Iemand? Ja, ik zo opnieuw wel, ja. Is goed. Dan kijken we of het zo meteen uh, wat beter gaat. Om dit is niet te verstaan, helaas. Het radio ook uitgezocht, dus... Uh... Oké, okay, misschien, misschien dat het nu iets beter wordt. Uh, uh, ik, nou ja, we, we proberen het nog één keer. Toon Hermans. Uh, ken je hem? Ja, ik ken het hem, helemaal Ja. ja en, en Vind je dat ook uh, altijd weer leuk om te horen? Ja, zeker, ja. Dat vind ik zeker leuk. Mooi. Hey, uh, Jij hebt zelf ook uh, herinneringen aan het Sinterklaasfeest? Ja, ik ging in, uh, in uh, 50 op de 50-jarige school bij Sinterklaas in Bouw 2 en D. En, en mijn moeder heeft een, uh, een mijter gemaakt, en, uh, en een baard, en een mantel. Je, je, en, ging, uh, je ging zelf voor Sinterklaas spelen? Ik zelf Sinterklaas spelen en zwarte Piet. Oké. Okay. Want uh, ja, uh, de reis en de fiets was zwarte Piet. We gingen bij een ziek meisje bezoek. Ja, bij Dan je... op bezoek. Ja. Op bezoek geweest. ik de... weet niet meer de naam van het meisje hoe zei ik. Weet niet meer. En, en was je toen zelf nog heel jong of, of was je al in de twintig? Jong, ja. Heel jong ja. Heel jong. Ja heel jong ja. En weet je als ouder doe je ouders werd je al ingezet als, als sinterklaas of zwarte Piet om uh, zieke meisjes op te vrolijken? Zeker, ja. Bijzonder. W want hoe jong was je toen, uh, Iman? Nou, ik denk een jaar of zes, zeven, zo'n beetje. Zes, zeven jaar. En je geloofde er zelf nog volop in Sinterklaas, of niet? Ja, ik geloof in Sinterklaas. Stel nog af dat Ja, in Sinterklaas geloof. Ja. En, en, en, en, maar goed, ging je, dacht je niet... Oh, nu speel ik zel, zelf voor Sinterklaas. Zou er, er meer zijn die dat doen? Ging je daar niet door nadenken? Nou, ik ben zacht. Ik moet doen dat Ik de cadeautjes Ik op een gegeven moment in de, de kwast van mijn moeder. Dus. Uh, <laughs> Toen ging ik niet meer in, uh, <laughs> ik, ik, ik begrijp dat het heel grappig moet zijn, iemand. Maar ik, eigenlijk, ik versta je eigenlijk gewoon niet goed genoeg meer. Dus ik moet helaas het gesprek. Uh, want volgens mij, zei je iets over cadeautjes die je op een gegeven moment ontdekte? Ja, die, die ontdekte ik in de kwast van mijn moeder. Ja, die is de die, die, die, die was niet meer. Dus ik weer in de klaar <laughs> ik, ik zie het helemaal voor me. Maar ik, ik, ik moet ons gesprek helaas toch afbreken. Yes. Het is gewoon echt te slecht te volgen. Mm. Dus ik wens je een goede nacht. Blijf erbij. Blijf luisteren. En, ja, uh, zo doe je. Goed zo. Nou, ik uh, dat ook nog even oproep aan alle andere luisteraars. Bel met je verhalen. 0800 1121, Want we willen, we willen het weten. Hoe beleefde je dat vroeger Sinterklaas? Beleefde je dat als een mooie feest met warme jeugdherinneringen? Of... Uh, heb je net zoiets als uh, Toon Hermans helemaal niets met die Sneaklaas? Was je misschien zelfs bang voor hem? Uh, en hoe was het eigenlijk? Dat ben ik ook wel benieuwd naar in de tweede. Hoe was het eigenlijk uh, om te ontdekken dat die helemaal niet bestond? Voelde je belogen? Of viel het allemaal wel mee? Uh, of of he, uh, al dat soort herinneringen, daar ben ik benieuwd naar. Bel 0800 1121. En, uh, en dan uh, praten we met je in de uitzending. Volgens mij hebben we alweer een reactie binnen. Goedenacht. Goedemiddag, goedemagen. Met wie zijn u? Met Sietse. Goedenacht, Sietse. Versta je mij? Ja, ik versta je. Deze lijn uh, gaat ja? wel werken, denk ik. Ja. Hij ze. Vertel. Is het goed? Is ja. het goed? Ja, ja goed genoeg. Oké. Okay. Ja, dat is een leuk stukje dag voor Tony Erbans, wat je net rijden. Ja. Ja, dus uh, herinneringen naar Sinterklaas waar jij horen, hè? Ja, uh, zeker ja nou, Ik kan me nog herinneren, ik was een joccijk van, uh, van een jaar of zes. Ja. En toen kwam Sinterklaas, die kwam altijd op de lagere school. En bij uh, kindertjes die ziek waren, dan kwam die thuis. Ja. en uh, Ik was toen op dat moment was ik ziek. oké okay. En toen kwam uh, Sinterklaas, die kwam bij ons thuis. Nou, dat vond ik zo'n hele belevenis. Ja, dat is wel bijzonder. Alleen die Sinterklaas, die, ja, alleen die Sinterklaas die zag dat het toch wel anders uit als op de televisie. oh ja, dat, en, dat zag jij? Ja, dat... Ja, dat op de, op de tv had hij toch echt een mooie mantel aan en een leukere stafling. Oh, dat zag allemaal wat professioneler uit. Dit was allemaal wat, nou ja, net als Toon Hermans noemde, iets armoeier, zeg maar. Ja, met de asbak en, op de, op de sprei, zeg maar. Nou, dat nog net niet, maar ook de stem van Sinterklaas klonk anders en dat viel mij dan wel op. En wat ik ook wel frappant vond, uh, ik kreeg een voetbal van Sinterklaas, weet ik me nog te herinneren. En, ja. uh, maar mijn vader, die had een, een tropisch aquarium en die zat ook bij, bij zo'n aquariumvereniging. En wat bleek nou, die Sinterklaas, er was dan weer ook iemand van die vereniging. Oké. Okay. En die zat uh, zo uh, bij mijn vader zo van, oei, we hebben een mooie aquarium en zo. En uh, die vissen erin, die, hij, hij, hij, hij was helemaal niet met mij met bezig, maar hij was kind van. Ah, okay. was die, <laughs> het, denk, is, hij was alleen maar gefocust op die aquarium, met, met, met, met, die, met die baard op, met die mij erop. Uh, uh, uh, ja, toen dacht je, hmm, ja. dit klopt niet. Zou ze zo uh, samen voor die aquarium te kijken zeg maar, in, uh, Ja, zeg maar, naar jochie wat er ziek was. Wat er die voetbal kreeg van Sinterklaas. Ja, dat was toch niet zo interessant niet? <laughs> dus, uh, en uh, ja, ik ben nu dan uh, 45. Maar ik weet me dat nog uh, heel goed te herinneren. Ja, ja. En ja. Dat, dat was eigenlijk het moment waarop, waarop de magie werd, werd verbroken. Nou, dat werd al wel wat minder. Ja. En, uh, en dan later, als je, als je dan nog vertelt van nou, Sinterklaas, die bestaat dan eigenlijk niet. Ja. Dat, uh, ja dan gaat hij wel lichtje branden van, oh, wacht eens even, dat wordt alles duidelijk. Oké, okay. want dat was toen nog niet meteen duidelijk. Nee, nee, nog Het was, het was wel duidelijk dat dit hem niet was. Van... Dit, dit was niet de echte Sint, dat was wel duidelijk. Ja. Ja, ja gewoon, ik heb, ik heb zelf nou een dochtertje, die is nu uh, nou tien jaar. Ja. En die hebben we voor. Ja, een jaar of drie terug hebben we haar toch maar verteld dat Sinterklaas niet bestond. Oké, okay, ja, uh, dus het was er en zeven. Je kan wel Het was ieder jaar wel genieten, zeg maar, vanaf het dan 5 december was, dat je dan een zak buiten zette, zeg maar, uh, en met cadeaus erin, even naar het raam tikken en dan zie je die koffie, hè, uh, uh, nou, van, uh, is die de hef, uh, ik hem nog, uh? ja. Maar ja, op het duur, er was vriendjes uh, uh, en vriendjes op school, die wisten nou wel een beetje van dat hij dan niet meer bestond ja nou, Ik zeg van, ja, dat wil ik toch eigenlijk daar zelf over vertellen. Maar ja. dat heeft ze mij niet in dank afgenomen. Ze zei het ook echt van, jullie hebben al die jaren tegen mij gelogen. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, en, en, en dat, dat was wel even drama dus. Dat was een klein drama, ja. ja, ja. Dus, uh... Maar, daarna? Natuurlijk, als het, als het 5 november. is... We geven nog een keer een cadeautje en ze, er gaat ineens van alles bij jou piepen. Ja, oh, sorry. Ik ben gewoon aan het werk. Dat, ah, oké, okay. wat, wat doe je? Door, wat, wat, wat ben je aan het doen? Zet, uh, ik zit op de show, zeg ik. Ah, oké. Okay. Op een fabriek. Dus dan, ik ben bezig met, uh, nou ja, dat is afval, zeg maar, in een soort uh, bunkertje gooien wat dan weer verwerkt wordt. Oké. Okay. Nou nee, ja, nee, werk, werk gerust door, moet ook gebeuren. <laughs> Ja, maar ik zit lekker naar de radio te luisteren. Het altijd leuk even radio 1 erop te uh, Hartstikke van, goed. Als iemand tegen je gaat de nacht wat sneller rond. Ja, ja, ja, en dan tijdens het werk lekker praten over Sinterklaas en hoe, hoe dat vroeger ging. Ja, toch? Wat, wat is er mooier dan dat? Nou, ja, dat dacht ik. Goed zo. Hey, Sietse, ik wil je, je bedanken voor je verhaal. Ja. En, uh, en ja, ja ik, uh, meer, meer van dat. Hoe, hoe, hoe doen we dat eigenlijk voor onze kinderen? Dat, uh, daar ben ik ook benieuwd naar hoe andere luisteraars dat eigenlijk doen. Of hoe ze zelf hebben ontdekt dat Sinterklaas eigenlijk helemaal niet bestond. Of hoe ze dat hun kinderen hebben verteld. Bel ook met dat soort verhalen en dat soort reacties. 0800 121 Goedenacht. Dit is de nacht. Wie hebben een lijn? Hallo? Ja, nacht. Wat is uw naam? Mijn uh, naam is Tom Troncel. Tom? En, uh, en uh, ik woonde uh, in de, vroeger woonde ik in Hullegom. Ja. En uh, trouwens, ik ben wel een beetje op leeftijd, want ik ben 89 jaar. Zo, kijk eens, dat is de, de vroegste herinnering die we tot nu toe deze nacht hebben gehad. Ja, nou en het is zo dat toen ik zes jaar was, ja. toen zat ik al op een koorschool ja. met twee oudere broertjes, ik was zes, die andere was zeven, die andere was acht. Ja. En wij hadden uh, een bezoek in de plaats op de op dat kost Maar het was een verschrikkelijk armoedig de bedoel was een soort schepers ja. En dan hadden ze de Duitse zusters. Maar uh, ik weet nog goed dat ik een keer in de plaats geroepen werd en toen waren ze bij de zak stoppen. En die vocht de alle kanten op om er niet in te komen. Maar dan kan ik wat... Ja, maar dat, dat deden ze echt? Gewoon... Ja, dat, dat, lagen dat ze wat, kinderen, wat, wat ze vroeger met kinderen uithalen. Ja, maar gewoon, gewoon omdat ze dat leuk vonden om, om je te laten schrikken of zo? Ja, nou ja dat was gewoon... Euh, wij waren wel... Het waren met z'n drieën, maar waren wel eens een beetje de drie ondeugenden geloof van de school. Oké, okay, dus, ja. dus u had het ook al een beetje verdiend. Nou, als je zes jaar bent, dan, dan heb je niet erg veel mee, nee. maar wat ik nog even wilde zeggen, mijn vader die had een hele grote winkel in hele groep. En die organiseerde, met de Sinterklaas organiseerde helemaal dat ze met de boot opgehaald werden. Die huurde een boot in, huren een uh, rijtuigen ja. met, met uh, Sinterklaas erin. En dan gingen we zo door het hele dorp heen. En dat, als je nagaat... Dat is wel weer leuk. En maar, Toen ik dus even uh, de korschaal af kwam, toen maakten wij dus mee dat die Sinterklaas bij ons aangekleed werd. En toch, ondanks dat je dus dat zag, bleef je toch nog geloven in ja? Sinterklaas. ja. Dat is, uh, want hoe, hoe werd dat dan verkocht? Zo van: Dit is de hulp Sint, maar de echte bestaat ook? Zoiets? Ja, nee, dat was over zo gewoon. Dat, dat was ieder jaar hoe die Klaas door het dorp heen ging. Ja. Maar, een, maar ondanks dus dat, dat je wist dat er een. Ja, dat is eigenlijk wel dat dat een zogenaamde uh, hulp Sinterklaas was. Maar ik heb zelf heel veel te maken gehad met Sint Klaas. want ik heb in de oorlog heb ik uh, zelf geen werk, in de klas. En dan huurde ik een rijtuig met twee paarden. Oh. En, uh, dan, en dan had ik een advertentie in de krant gezet. Daar had u geld dan, voor in de oorlog. En, uh, ja, en dan sprak ik mensen uh, af... dat ze voor mij een soort uh, uh, gedrag... van de kinderen moest geven. Ja. En als ik ja. dan bij de mensen kwam, met mijn boek... dan uh, wist ik precies wat voor kinderen wat er al waren. Dus... Ja, ja. Maar dus u was zelf ook weer zo'n strenge Sint... die alles nee, in het boek had nee, staan? Nee, helemaal niet. Oh, ik niet? Ik was dat ik kinderen opvoud had. En juist omdat ik dus wist wat een, arm, wat een kind de angst kan hebben... van Sint Ja. Dus wat dat betreft, weet je al vijf jaar lang in de oorlog. Dus u, u heeft het juist heel anders aangepakt? Heb ik heb het heel anders aangepakt. Ik heb er ook wel wat aan verdiend. Ah, dus oké. Okay. ik een tientje rekende per bezoek. Maar dan was het maar een half uurtje, maar dan, doordat ik dus uh, uh, van middag twee uur of s'avonds, tien uur Sinterklaas was, had ik nog wel heel wat bezoeken af te leggen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, maar dus, het, het... U, u, uh, het is natuurlijk ook wel goed om jezelf aan de gang te houden... door een, een beetje een populaire Sinterklaas te worden. Maar hoe reageerden kinderen op u? He? Oh, heel goed. Ja? Ja. ja en, en, want u was zelf dus een beetje negatief behandeld als kind. Maar op, op welke manier kreeg u het voor elkaar... dat de kinderen niet bang werden voor u? Nou, gewoon uh, heel vriendelijk zijn voor de kinderen. Ja. En, uh, en, uh, en de kinderen op het gemak stel als ze wat moesten zingen... Ja. Dan, uh, maar nou, het ging altijd prima. Ik weet wel, later toen is uh, een, een, een broer van mij... die uh, had, uh, die had uh, geloof ik, vijftien uh, kleinkinderen. Ja. daar kwam ik toen ook als Sinterklaas. Maar nou, het was één groot feest, ja. wat dat betreft. Maar ik, en, en, en, dat... en kregen die op een gegeven moment door, die kinderen, dat, dat, dat u er was? Nee, dat, nee dat, als je daar gaat, ik weet nog goed... Want een klein kind van mij, die was er ook. Maar die durfde niet bij mij op schoot te gaan zitten. Maar toen ze later thuis kwam. toen zei ze: Sinterklaas van is Steen van Opa. <laughs> ze hadden het dus eigenlijk wel door. Ja, en ik weet nog goed. Ik was nog eens een keer Sinterklaas van mijn jongste broertje. Want die was zes jaar jonger. Ja. En, en, en dat was bij ons thuis. En uh, ik zat met hem te praten. Maar we hadden een hond grote en die zag mij en die sprong boven en die trok meteen die baard van mijn gezicht af. En toen zegt dat vriendje, oh dat is Toon, dat was ik Toon. Mooie <sch> <laughs> <laughs> <gül> <gli> herinneringen, ja. Maar ja, in ieder geval, Sinterklaas heeft voor mij altijd een heel, ja, al heel belangrijke tijd in mijn leven gehad. Ja, ondanks die eerste nare herinneringen, het is allemaal goed gekomen. Ja, zo is het. Nou, hartstikke ja. mooi om te horen. Dank je wel, ja. voor een mooi verhaal. Succes met uw uh, Ja, hartstikke bedankt. Oké okay, hoor. Goed zo. Goedendag. Goedendag. En wij gaan inderdaad deze nacht door met praten over Sinterklaas, uw jeugdherinneringen. 0801121. deel uw herinnering. En uh, ik ben vooral ook heel erg benieuwd dit uur naar hoe vertel je het je kinderen en uh, hoe ben je het zelf eigenlijk te weten gekomen... en hoe vond je dat, dat je al die jaren uh, voorgelogen was? Was het erg, of viel het eigenlijk allemaal wel mee? Uh, we hebben volgens mij alweer een beller aan de lijn. Goedenacht. Ja, goedenacht. Zeg het maar. Ja, met Tini uit Rotterdam. Ha, Tini. Uh, hoe vertel ik het aan mijn kinderen? Ja, hoe doe je dat? Ik heb het zo gedaan en had daar veel succes mee. Uh, sinds Nicolaas woonde eeuwen geleden in Klein-Azië. Dat was een land met donkere mensen... dus alle bedienden die hem hielpen waren allemaal donkere mensen. Hij was een bischop in de Rooms-Katholieke Kerk. Kijk maar op de televisie, dan zie je dat bisschoppen vaak zo'n mijter erop hebben. Ja. Op een gegeven moment werd hij overgeplaatst naar Spanje... en een van zijn trouwste bedienden, Pieter, ging met hem mee... Hij was bisschop in de Rooms-Katholieke Kerk... en daardoor mocht hij niet trouwen, had hij geen vrouw en geen kinderen. Dat vond hij helemaal niet erg, want daar had hij zelf voor gekozen. Maar één dag in het jaar, op zijn verjaardag... miste hij toch wel die gezelligheid van een cadeautje op bed enzovoort. En wat lekkers. Dus hij zei tegen zijn, zijn knecht Piet... Uh, er wonen hier in de straat wonen er nogal wat kleine kindertjes. En weet je wat we doen? Die nodigen we allemaal uit. En ze krijgen leuk een leuk cadeautje en wat lekkers. En we maken er gewoon een fijn... Sint, sint Nicolaas feest van. Ja, dus u vertelt eigenlijk het historische verhaal... maar een beetje in uw eigen Ja, maar een beetje draai? aangepast aan de moderne tijd... en ja. ook gestaafd met de dingbeelden... die ze op de televisie kunnen zien, de kinderen. Maar u vertelt dus... De kleding dus... is heel normaal en die zwarte jongen... is ook heel normaal. Ja, en niks, ja. geen discriminatie of zo. Ja, precies. Afijn, uh, er wo woonde. Uh, de, in de straat erachter woonden de vriendjes en die zeiden, god, dat zou ik ook wel leuk vinden, dat zou ik ook wel leuk vinden. En eigenlijk liep dat een beetje uit de hand. Te veel kindertjes, te veel drukte, zo groot was zijn huis niet. Dus ja. besloot hij om dan maar bij veel kinderen een cadeautje te gaan brengen door hem of door zijn bediende. Maar ook dat liep uit de hand. Maar... Hij had gelukkig aardig wat vrienden, want het was een aardige man. En die zeiden, nou, we willen je wel helpen, hoor. En onze bedienden willen ook wel meehelpen. Maar ja, dat waren mensen die waren niet zo gekleed als hij. En die krechten, die waren ook vaak wit of zo. En dan kregen de Klart. kinderen een ja. beetje ruzie op school. Bij mij is de echte Sinterklaas geweest. Oh. En bij jou een namaak Sinterklaas. Ach. Nou zei Sinterklaas op een gegeven moment, weet je wat we nou doen... Ik heb nog wel wat kleding van mezelf over. Wie mij helpen, die verkleden zich net als ik. Doe ook een baard voor, plakken. En de, de bedienden die wit zijn, die maken wel lekker zwart. Dan kunnen de kinderen het verschil niet meer vinden. Juist. Ja, en ja. Sinterklaas ging dood op een gegeven moment. Zoals ja. alle oude mensen doodgaan. Maar die vrienden, die vonden het zo leuk. En die hebben dit feest nog steeds doorgezet... En, lieve kinderen van mij, als jullie ook een vriendje van Sinterklaas wil zijn, mag je ook meedoen. Koop ook maar een cadeautje voor papa of voor mama of ja. voor je broertje of voor je zusje en dan zetten we dat feest gewoon helemaal zo door. Maar dus eigenlijk, eigenlijk haakt u aan bij het historische verhaal. U, u, u doet ook iets ja. met, met alles wat je om je heen ziet. Maar u vertelt ook de waarheid erbij uh, in die zin. Want het is natuurlijk ook een hoop fantasie zitten, erbij bij de waarheid. Dat, dat we dus nu allemaal voor elkaar Sinterklaas en Zwarte Piet spelen. Ja, en dat nou. Sinterklaas, de echte Sinterklaas zeg maar, de, uh, uh, gewoon overleden is. Zoals maar, de oude man. Maar wanneer vertel je dat? Op welke leeftijd? Gewoon meteen? Meteen, ja. ook als ze al drie of vier jaar zijn en dan zijn ze apetrots. Ze hebben nooit de behoefte om het aan vriendjes of vriendinnetjes. Want het is geen ontgoocheling, het is gewoon een normaal verhaal. Ja. En ze zijn apetrots dat ze ook een vriendje van Sinterklaas zijn. En dat ze ook mogen helpen een cadeautje te maken. Ja, ja. En op die manier creëer je eigenlijk een, een ander verhaal... waar ze ook helemaal in opgaan, maar wat dichter bij de waarheid ligt. Ja, en wat geen ontgoocheling geeft. Oké. Okay. Want een beetje slimme sim kind van, uh, van een jaar of vier, vijf ziet al dat er uh, uh, lange Sinterklazen zijn en kleine Sinterklazen. En dat ze Sinterklaas op de televisie zien en ook tegelijkertijd Sinterklaas in hun eigen stad. Ja, ja. Ik, ik vind, ik vind het hele, een hele mooie, Tini. Nou. Ik zou zeggen wie dit aanhoort en, en zoekt naar een verhaal... om zijn kinderen niet teleurgesteld achter te laten. Er zit uh, geen octrooi op. Nou, hartstikke goed. Iedereen kan dit programma ook laten terugluisteren via radio1.nl. Dan uh, kun je zo uh, de, okay. de, de audio eraf halen. Ik kan iedereen het zo uh, uh, uh, vertellen. Of in een audioboek verspreiden. Alles kan. Oké. Okay. Ja. Succes. Gaan ga, ga we voorzorgen. Ik Ik gooi het straks wel op Twitter of zo. Jo. Dat is zo'n modern medium en zo. Goed. Tini? Oké. Okay. Dank wel voor je verhaal. Ja, we gaan door. Met ja. Dit s nacht. Ja, nou, ik ga nog niet slapen hoor. Jij ook nog niet, toch? Tini? Ah, Tini is weer weg. Maar die blijft vast nog wel even luisteren, want die is. Uh, hij had zelf ook een mooi verhaal. En, uh, en het maakt veel los, merk ik vannacht. Sinterklaas. Jeugdherinneringen. Uh, en, en, en alles wat daarbij komt. Hoe vertrouw je het je kinderen? Nou, daar heeft Tini dus een, een hele goede oplossing voor. Volgende uh, bellen is, uh, ik zou zeggen, blijf bellen. We gaan eerst eventjes uh, uh, muziek uh, luisteren. <coughs> nou, en, uh, en daarna gaan we, komen we terug met uw verhaal over Sinterklaas... Keith Marshall, was dat met Only Crying? Nou, ik hoop niet dat dat uh, geldt voor uw jeugdherinning aan Sinterklaas. Dat het alleen, uh, alleen maar uh, huilen, uh, huilen met de pit op, huilen met de meid erop was. Nee toch, denk het niet. Patrick, hoe was dat voor jou? Goedemorgen. Goedemorgen. Mor ja, niet echt huilen. Niet echt huilen. Nee toch? Nee, nee ik heb er uh, een mooie tijd mee gehad. Goed zo. Ik heb zelf niet echt uh, ja, spectaculaire herinneringen daaraan. Nee. Ik weet nog wel dat ik het ontdekte dat hij niet meer bestond. Oké. Okay. Dat uh, was toen ik de cadeautjes in de kaart vond bij uh, ons thuis. Ja. Dus ja, toen hebben ze het maar verteld ook. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, dat wij dus uh, vroeger ons in het dorp uh, ieder jaar de intocht. Ja. Uh, op vrij grote wijze. Nee, want jij speelt zelf ook wel Sinterklaas, toch? Ja, ik, uh, vanaf mijn veertiende ben ik uh, begonnen met Zwarte Piet spelen bij uh, de Sinterklaas Stichting bij ons. Oh, Zwarte Piet speel je? Oké. Okay. Ja, ook. ook um, Allebei? Ja, ja, dat heb ik uh, tot mijn 38ste gedaan eigenlijk. Ja, vanaf mijn 20 toen ik mijn rijbewijs had, ben ik ook Sinterklaas gespeeld. Met uh, een groepje vrienden van me. Ja. Zodoende ja, ben ik daar een beetje in verder uh, gerold. Oké. Okay. En, en, en uh, dat doe je nog steeds, of daar ben je inmiddels mee gestopt? Uh, nee, ik speel nu nog uh, Sinterklaas, uh, één keer per jaar voor een uh, plaatselijke voetbalvereniging bij ons, een uh, dorpje okay. verderop. Voor de jeugd. En uh, ja, ik zit ook met mijn werk natuurlijk, dus ja. ik heb er niet altijd tijd voor. Maar uh, ik heb vroeger wel uh, leuke dingen meegemaakt, toch? Met uh, huisbezoekjes en dergelijke, ja, uh, ver... Zoals altijd wel lachen. Vertel, vertel eens een, een, een, een anekdote. Nou, wat, ik had toen een kevertje, dat weet ik nog wel, en ik had drie maten en dan ik was in de klas, Ja, m'n maten zwarte pieten, en dan gingen we met een kevertje pad en dan moest alles ingepropt worden natuurlijk. Sinterklaas met de, de staf en de pieten en de cadeautjes, ja dat was altijd wel lach hè? de staf uit het raam, want dat past dan allemaal niet. Ja. En dan hadden we zo, ja, acht, negen adresjes op een avond. En dan had dan het geld waar we daarmee verdienden. Ja, we gingen altijd even een afzakkertje nemen in de kroeg. Ja. En het wil nou wel eens uit de hand lopen. Dan gingen we gewoon even kleed de kroeg binnen. Ja, en dat was altijd wel lachen natuurlijk. Maar ja, dat geld wat we verdiend hadden, dan moesten we op het eind van een avond dubbel zoveel bijleggen bij de eigenaar van de kroeg. <laughs> Ja, dus, dat ging, ja, ging er ook dat weer hard we uit. Het is altijd uh, aardig blauw thuis in plaats van zwart en wit. Ja, dus het is dus ook weer helemaal de Sinterklaas van Tony Hermans. Ja, <laughs> wat, ja, ja, ja. Wat ja, er ja, op ja, een mijt een stuk of acht uh, dat hele uh, van huisbezoekjes Ja, oké. Ja, ja okay. <laughs> nu uh, ja, duurlijk dan voor die uh, plaatselijke vereniging nog dus. Maar het is wel leuk, uh, je, je kan die kinderen wel laten doen uh, ja, wat jij wil in principe dus. Ja, die geloven alles. Ja, tot... Uh, tot de leeftijd 7, 8, dan uh, is het nog wel leuk. Daarna ja. dan, uh, ja, dan wordt het bij de meestal minder. Wat, wat, dan, je, heb je zelf kinderen, Patrick? Ja, ik heb er twee. Ik heb er eentje van 18 en 15. Dus. En, en hoe heb je het hun verteld? Uh, eigenlijk heeft de oudste het ontdekt. Want ik, toen ik zei al, ik speelde vroeger ook bij die uh, Sinterklaas Stichting dan. Dat mm -hmm. was de jaarlijkse intocht. Ja, Ja, toen moest mijn vrouw uh, altijd zondag zeggen dat ik uh, was werken. Want ik ging wel eens meer op zondag weg om te ja. Dus dat was alles verstopt. werkschoenen, kleding en dergelijke. Maar toen had hij bij ons in de schuur een tas ontdekt. Okay. Mijn werktas, normaal ja. die ik altijd meenam. Dus. Ja. Ja, dus ik kwam s'avonds thuis. Hij Je bent niet wezen werk? Ik zei, Ja, tuurlijk wel. Ik zag niet meer, maar anders zijn we een beetje zwart. En uh, nee, zei ik, want de tas stond nog in de schuur. Ja, ja toen hadden we eigenlijk weinig keus meer op om er nog omheen te draaien. Dus. Ja. Ja, die andere die heeft het uh, vanzelf ontdekt na de rand. Ja, oké. Okay. Maar het is wel een leuke tijd. Hè. Maar, maar wat vonden ze daarvan toen ze dat ontdekten? Nou, niet echt erg. Nee? Nee, ze zijn niet echt boos geweest. Uh, nee. Dat viel mee. Oké. Okay. Ja, ja het kwam hier rouw op hun dak in ieder geval. Dus, oké. Okay. Uh, en, en, en toen betrok je ze in het spel. Gingen ze zelf ook Sinterklaas en Zwarte Piet spelen? Of hebben ze niet zo ver gekregen? Jawel, jawel, jawel. Ja? De oudste die is uh, nog enkele jaren mee geweest. En uh, mijn dochter ook nog enkele jaren. Dus. Jawel, ik vond dat altijd wel leuk. Dat, uh, en nu doen ze mij. Uh, ja, nou had ik mijn vrouw met de dochter dan. Die, uh, die doet ons dan schminken en. Uh, ja, klaarmaken zeg maar. Voordat we dan die, uh, naar die voetballevingen gaan. Oké. Okay. Ja. ja, het blijft wel terugkomen ieder jaar. Ja, oké, okay, leuk. Leuk om Mooi. te horen, Patrick. Bedankt voor je verhaal. Ja. Ja, dankjewel. Jullie ook. Jenny. Goed zo. Blijf luisteren. Doei. Jo, nacht. Hai. Ja, en um, ik, ik, als het gaat om dat, om dat vertellen hè, aan je kinderen... En, en wat voor effect dat heeft op kinderen uh, om, uh, om ze te laten geloven in een verhaal... en dat ze dan op een gegeven moment uh, ontdekken dat het niet waar is... daar uh, hebben we ook nog een, uh, een, een fragment van. Uh, Erik van Muiswilke die, die, uh, was eerder dit jaar te gast in ADEU God... een programma van de EO op, op televisie van Thijs van den Brink. En die, uh, die sprak met hem. Daar heb ik even een, een quoteje uitgehaald... Wat, wat hierover gaat. Laten we even luisteren. Heb, heb jij als kind echt geloofd tot je dertiende? Ja. Heb, heb je iets van God gemerkt? Nee, nee, als dat zo geweest was, was het misschien anders afgelopen. Maar nee, nee absoluut niet. En, en Ik heb heel erg sterk geloofd uh, in Sinterklaas... Ja, ja nee, echt, echt tot op het af. Daarom speel je nu ook Zwarte Piet. Ja, misschien wel. Nee, ik, ik heb uh, dat verhaal beleefd heel fysiek en intens. En eerlijk gezegd, ja, die kwamen ook gewoon binnen en die gaven tenminste cadeautjes. Ja, dat, leverde, ik, wat uh, ja, dat leverde, leverde wat op. Ja, dat leverde wat op. Maar dat geloof werd, toen ik acht was, natuurlijk uh, letterlijk piet, weggenomen... Uh, het verhaal bleef ik prachtig vinden, dat heb ik, blijf ik mijn hele leven vieren. En um, eerlijk gezegd heeft dat mechanisme mij wel aan het denken gezet... vanaf mijn achtste, daar ben ik van overtuigd. Kijk, hoe dat precies ging, dat weet ik niet meer. Maar ik weet zeker dat ik daardoor boeken anders ging lezen. Maar dat meen je niet. Toen Sinterklaas niet meer bestond... Ja, ja, ja. toen dacht je, dan zal de rest ja, ook wel niet kloppen. Ja, ja ik zag, dat, uh, ik zag heel duidelijk parallellen. Ik vind Sinterklaas ook achteraf het, het bewijs. Het, we bewijzen elk jaar opnieuw hoe impressionabel uh, de kinderziel is... Ja, dat was Erik van Muiswinkel dus. Hij heeft er zelf overigens dus weinig traumas aan overgehouden... want hij is gewoon Zwarte Piet gaan spelen. Maar wat ik wel frappant vind is dat hij dus wel uh, zodanig wantrouwig, wantrouwig werd... eigenlijk uh, door, dat, door die ontdekking. Hè. Dus dat hij hoort van, nou ja, uh, het is niet waar. Dan zal de rest wat al die volwassenen mij uh, vertellen... bijvoorbeeld in de kerk of elders, dat zal dan ook wel niet waar zijn. Dus dat heeft op een bepaalde, bepaalde manier zijn, uh, zijn wantrouwen gevoed. Nou... Is soms goed om dingen te onderzoeken en zo. Maar ik, dat vond ik wel, wel interessant. Om, omdat is. Uh, ja. dat, dat effecten dat het dus hebben op een kind. Wat, wat, hoe, is dat, hoe is dat bij jezelf geweest toen je het ontdekte? En hoe vertel je het jezelf? Hoe vertel je het zelf eigenlijk je kinderen? Hou je ze voor de gek? Uh, Licht je ze in? Op welke leeftijd dan? Bel Belder over 0801121. Annemiek. Hallo Maarten. Hoi, goeienacht. Heb je zelf daar ervaring mee? Hoe, hoe hoorde jij het? Zeker, ja zeker. Want ik uh, heb al een en ander gehoord in je programma. Ja. Um, ik ben uh, sint Nicolaas deskundige. Oh, kijk eens aan. We en, hebben een deskundige uh, aan de lijn. Uh, ja, ja, ja. Ik uh, heb me heel erg verdiept in de hele historie. En van, aan alle bronnen, alle tradities. En ik geef lezingen en rondleidingen bij een grote expositie op dit uh, gebied. Oké. Okay. En dan een echte serieuze, hoor, niet die cartoon uh, Sinterklaas gebeuren. Maar ik krijg heel vaak ouders en die, zeggen, die vragen mij vaak in een gesprek van... ja, hoe, hoe moet ik dat nou met mijn kinderen doen? Nou, en dan... En dan zeg je? Een wijze les eigenlijk, die ik zelf ooit ervaren heb. Als een kind, een kind van nu, je hebt zelf een kind van zes en een kind van drie, geloof ik... Ja. Nou, die, die zich toch van alles af. Vooral die van zes. Die komen dingen tegen. Ja. En op een dag kun je zomaar een vraag krijgen van... Bestaat Sinterklaas wel? En die vraag die komt... Die zit in dat koppie. Ja. Maar dat komt vaak. Is het voor het kind... Die heeft zelf een heel duidelijk verhaal van hoe het is. Maar die wil van jou als ouder een bevestiging hebben. Ja. En dan kun jij een heel verhaal gaan zitten verzinnen. Ja. Maar... Dat is een 9 van de 10 gevallen, komt dat niet goed uit. Dus als een kind gaat nou, vragen, van bestaat die eigenlijk wel? Dan moet je ja, eerlijk zijn. Ja, dan zeg jij, wat denk je zelf? Oh, oké, okay. je moet het gewoon terugvragen. Dat is de allerbeste manier. Okay. Want dan weet je exact hoe je kind erover denkt. En daar kun je altijd op inspelen en, en verder het verhaal uh, ja, ja. Uh, uitbreiden of uh, wat dan ook. Dus, dus of... geen, geen leugens vertellen? Ook niet uh, voortijdig een, een verhaal nee. doorprikken? maar gewoon. Nee, dat doe je toch met sprookjes ook niet. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat Nicolaas heeft echt bestaan. En Nicolaas is altijd uh, vereerd geweest door de eeuwen heen. Hij is nu weer zichtbaar geworden. Maar wat, wat vind toen... je van het verhaal van Tini dan? Want die doet het ook zo, ja, ja. sint nee. bestond toen. en. en... Nee, nee. En, nee, en, nu, maar dat, dat, en nu doen wij dat, wij het dat allemaal? Dat ook wel een beetje aan alle kanten. Ja, voor je, je het geen goed verhaal? Uh, nee, wel, wel het idee erachter, hoor. Vond ik wel leuk. Maar, maar weet je, als een kind vraagt, waar komt de spinazie vandaan. Dan ga je ook geen heel verhaal ophangen. Dan zeg je, ja, dat, dat groeit. En dan gaat het naar de fabriek. En dan, uh, en dan ligt het in de winkel. Ja. Het kind wil geen ingewikkelde verhalen. Die is vaak heel rechtlijnig. Okay. En wij als ouderen, op onze manier, denken wij veel te ingewikkeld. Oh. En dat kind vraagt daar helemaal niet om. Dus als jij dat zegt van, wat denk je zelf? Dan weet je precies hoe je kind erover denkt en hoe ze dat zien. En als jij... Ik had bijvoorbeeld mijn één kind, een buitengewoon slim kind... die was negen jaar, was de enige in de klas die nog geloofde. Ja. En toen zei ik tegen Jeff, juf, ik denk dat ik het toch maar moet vertellen nu... En de juf die twijfelde. Hè? Die zegt, ja, ik vind dit heel moeilijk. Want ze is echt de enige. Nou, besloot ik het haar te vertellen. Ja. En, uh... nou, en ik had een verhaal gedaan. En ze zet de handen in de zij. En ze zegt, bewijs dat maar eens. <laughs> ze gelooft je gewoon niet. Nee, maar dan kan zo'n kind helemaal in de contramine gaan... En al dat geleuter over kinderen al op zes jaar, zeven jaar vertellen van uh, zo zit het in elkaar. Ja? Nou, daar zit de kind niet op te wachten, want sprookjes bestaan ook. Kijk, die oude Nicolaas uit Klein-Azië, ja. die, die is getransformeerd naar een verhaal uit Spanje. Dat is door Jan Schenkman gebeurd. Maar Jan Schenkman, die heeft daar een Nederlands sprookje van gemaakt. Oké. Okay. Wel met die echte Nicolaas, maar hij verzint de Hij verzint Spanje, de Appeltjes van Oranje. Maar is, is hij ook verantwoordelijk voor de zak en de roe en zo? Nee, nee, nee. Nee, nee want in 1850 maakte hij dat boekje. En begin 1900, dan komen de eerste boeken van uh, Abraham's bijvoorbeeld. En dat gaat over bijvoorbeeld Mee in Ben Zak. Oké, okay, dat nou, kwam later pas. Nou, en daar worden kinderen die worden gewoon in elkaar getrimd en allerlei boekjes en gaan op z'n zak zakken. Was het gewoon een soort dat... horrorboekjes voor kinderen of zo? Ja, nou, nee, maar dat hebben ouders gecreëerd. Die hebben gewoon ja. niet en de Sint misbruikt als opvoeders. Ja. Van, denk erom, als je je best niet doet op school, dan ga je naar Spanje. Het is mij als kind verteld, als je niet lief bent, dan ga je naar Spanje... Ja. en dan maken ze pepernoten van je. Hm. En dan kom je volgend jaar weer terug als pepernoot. Nou, dat is een raar verhaal. Ja. Maar, maar wat, wat, wat vond je daar dan van, om te ontdekken dat dat allemaal onzin was? Dat je, dat je bang bent gemaakt met niks? Nou, kijk, daar wijs ik ook op eh, tijdens lezingen en zo. Dat Ik had één keer een vrouw, liet ik dat boek zien... van die beloning en straffen, hè, dat dat door ja. ouders gewoon ingevoerd is... Ja. En, en er was een oude mevrouw, en die zakte te plekken in elkaar, zegt. Die, die vrouw werd helemaal niet goed. Die hebben we op een stoel neergezet. En uh, na een half uurtje vroeg ik van, wat was er met u? Ze zegt, nou, ik zie al die rottige boekjes met al die nare dingen. En opeens was ik weer een kindje van vijf. En oh. ik kom uit een gezin van tien kinderen. En Sinterklaas en Piet kwamen. En ik ging in de zak, en ik werd buiten gezet. En binnen was het feest en was het warm en was het gezellig. Maar dat was een echte herinnering. Dat is er gebeurd. Ja, dat zo. is echt gebeurd. Het was gewoon een trauma. En, en die vrouw die had het zo moeilijk, ze huilde en maar het was wel goed dat het gebeurde. Want het was het ja. wel even uit. Maar het ja. was gewoon echt schrikken, Want ik denk, nou, die vrouw die. Uh, ja, nog even. Het gaat dus echt niet goed met ze. Ma maar weet je, Annemiek, nu ik toch een deskundige ja. lijn heb... die zak en die roe, oké, okay, daar zijn we vanaf. Dat, dat, dat. zingt ja. toch rond in liedjes en dingen. He, wie zoet ja. is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. Moeten we vooral, maar eigenlijk dan ook maar niet meer zingen, toch? Vind ik dan? Als nee, we dat ook niet meer vertellen? Zijn er zijn meer liedjes die we niet mogen Precies. zingen. Precies. Nou, goed. Zitterklaas is jarig, is natuurlijk ook een heel fout lied... want er is geen hond in de wereld. Die weet wanneer hij jarig is. Nee, nou goed, dus, dat is dan meer de historische uh, uh, betrouwbaarheid ja, ja. enzovoorts. Ja. Nee, maar uh, de andere elementen. Bijvoorbeeld hè, die Sinterklaas die, die op de daken rijdt. Nou, dat is nog tot daar ja. en toe. Maar de Sinterklaas ja. die uh, zomaar ongevraagd bij mij uh, inbreekt... Om, uh, om in mijn schoen uh, dingen te stoppen. Dat kan ook een heel eng idee zijn, toch? Dat die man, of Zwarte Piet, of wie dan ook, ineens... In s'nachts dus nou. in jouw huis is geweest. Ja, maar weet je... Ik denk dat kinderen dat helemaal zo niet zien. Nee? Die zien het cadeautje en, en wat er verder aan vast zit. Ik weet niet of je het filmpje kent van. Uh, nou, toevallig was ik in. Uh, ik was in de studio bij uh, Leonie Sazias. Ja. En dat vroeg uh, de Ojevaar Show. En. Uh, en ja, ik vertelde het haar eigenlijk. Ik wist, want ik wist niet dat het haar filmpje was. Maar het is een filmpje. En ik heb nu gevraagd of ze het op YouTube wil zetten. Dat gaat over de kleuterklas. Oké. Okay. En er zit een juffrouw voor. En die juffrouw die trekt iets uit. En die trekt iets aan. Oké. Okay. Iets van Sinterklaas. En dan zegt ze, wie ben ik? En dan roepen de kinderen de juf. Nou, en het gaat steeds verder, verder, verder. En dan die mantel en, en de baard en de mijter. En dan zegt ze, wie ben ik? En dan roepen die kinderen Sinterklaas. Oké. Okay. Ja. ja, dat is gewoon is helemaal... Dat het, zo kind. is het gewoon ja. voor, voor een kind. Ja, aanstoot daar neemt. Wij doen veel te moeilijk. Ja, oké. Okay. Kindsfantasie is natuurlijk heel veel diepgaander dan, dan dat van ons. Wij zijn veel beperkter. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar dat is dus geen probleem als ze op een gegeven moment achterkomen... dat ze, dat ze voorgelogen zijn. Dat is... Dat is... Ja, maar... Hoe, daar, maar hoe daar richt je, je geen schade een sprookje? mee aan. Hm? Sprookjes zijn toch ook niet waar? Dat is toch nee. ook allemaal, allemaal ja. bedacht en verzonnen. En dan heb je ook de lelijkste dingen ja. in. Maar de... ik moet ook eerlijk zeggen... dat Ik, ik heb wel zo'n mooi sprookjesboek met prachtige tekeningen. Ja. Maar ik lees ze niet meer voor. Ik vind ze veel te eng eigenlijk. Te eng? Ja, voor jonge kinderen, ja toch. Ja. De oorspronkelijke, de spookjes van Grimm en zo. Ja, ja, ja, Er, ja, ook, er zit ja, ook heel ja. veel, heel veel die, die dreigende ondertoon van... Uh, zorg dat je je gedraagt, anders gaat het mis, toch? Ja, maar weet je wat het is? Je hebt met Piet en de Zin, zwart en wit, goed en kwaad... zitten in elk verhaal bijna. Ja. Omdat je het contrast moet hebben om een goed... ...lopend verhaal te hebben, hè? Jawel, maar die, die, die, die dreiging, hè? Dus de, de dreiging van als je je niet gedraagt... ...dan, dan volgt ja, er ja, ja, ja. straf? Ja, dat zoiets? kan helemaal niet. Dat zit in heel veel sprookjes ook. Ja, ja. ja. Dus ja, ik, ja, dan, dan pak goed. ik liever een, een Disney-film, hè? Die moderne ja, sprookjes. Ja, of Sesamstraat, en Dat is allemaal veel lieflijker. Ja. Dus daar dus dus uh... zijn we het daar over eens. Ja, daar zijn we het zeker over eens, ja. Goed zo. Annemiek, ik wil je hartstikke bedanken voor je reactie. ja. Okay, Goed zo, goeienacht. En een goede Sinterklaas. Dankjewel, da. dat gaat da. wel lukken. <laughs> Annemiek was dat, deskundig. Ja, nou, ze wist er in elk geval wel een hoop van. Dat uh, moet ik te nageven. Goed advies in elk geval. We hebben nog een beller, volgens mij. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, Jasper uit Amsterdam. Uh, Hi Jasper. Uh, volgens mij was Sinterklaas, komt uit Turkije. Het was een bisschop. Oh. Een, een uh... Ja, uit, uit Mira. Dat, ja. Dat klopt. Ja, nee, als, je, als je de Wikipedia erop uh, naslaat. Ja, ja. En volgens mij sinaasappeltjes komen ook uit uh, Turkije. Maar goed, het, ja... Het, ja, dus, er is natuurlijk een hoop uh, uh, verhaal bijgemaakt. Uh, ja. Ik geloof dat er twee historische figuren zijn die door elkaar ja, worden gehaald. Maar uh, het, het, uh, het, het, het zwart als roet... Dat, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik maak me zo soms boos als ik zie dat mensen zich gediscrimineerd voelen... Als, ja. Als ze een zwarte huidkleur hebben... Moet, moet u niet maar... meer doen, Zwarte Pieten. Nee, nee, nee, juist wel. Want... Wel? Ja, juist wel. Want wat doen die gasten? <laughs> dat zijn de Turken of Spanjaarden, laten we het even in het midden. En die gaan door, dus door de schoorsteen. Nou, dan ja. worden ze zwart als roet. Er staat ook duidelijk roet. En dat is roet uit de schoorsteen. Dus ze worden gewoon eigenlijk, euh, ja, bevlekt zou je bijna zeggen... Maar okay. dat heeft helemaal niks met negers of met, ja. uh, met uh, Afrikaanse natives te maken. Maar vol, wat... volgens mij is dat ook alweer een hervertelling. Ja, maar, ik, maar we krijgen het elk jaar weer. Ja. Vooral in Amsterdam-Zuidoost. Ja. En er zijn sommigen met mensen die zeggen... Ik vind, ik vind, ik vind ja, leuk, goed, zo, het leuk om Zwarte spiet te spelen. Ja, Weet je, ja, die zijn er ook. Ja, Bram van de Vlucht die vertelde ook eerder vannacht al... Uh... Uh, dat hij in Zuid-Afrika, hij was ook Sinterklaas in Zuid-Afrika. En daar ja. vonden, ze het, ach, vonden ze het geweldig. Dus, dus werd op een gegeven moment gezegd van... Uh, ja, maar dat is niet echt, die mensen zijn zwart geverfd. En toen werd, was de reactie daar... Ja. Oh, dat, zou, dat zouden alle witte mensen moeten doen. En daar werd stevig om gelachen. Bedoel, <laughs> zo, bedoel, zo kan het bedoel, ook. We zijn, we zijn stammen in Afrika die, die smeren hun gezicht vol met klei... en het wordt ja. helemaal wit. Ja, dus, ja. ja, ja goed. Oké, okay, maar o, o, o, Jasper, ik was, dat... uh, uh, ik was nog wel even benieuwd naar jouw eigen ervaringen met ja, Sinterklaas. Ja, ja, ik kom uit 63. dus uh, 63. Dus ik heb, heb mijn gebit uh, verwoest door de Sinterklaasfeestjes. Met al die, <laughs> uh, die hatjes en die wat, uh. wat is, het was een soort van dit zoete... Oh, oh, oh, dat deed gewoon pijn in je ja. kies als je dan op koude. Wat was het toch? Marsepijn? Het in, nee, je had het in het bruin, in het wit. Dat waren ja. een soort... Van de bak, bakplaat, zo. Ja, ja, ja, zoiets. Ja, zoiets. ja, ja. ja dat is superzoet, ja. ja. pijnen, het is ook uh, heerlijk. Nou ja, nou, als kind zijn... We uh, doen nu... nu uh, maar ik Sinterklaas drama. zelf, de persoon van Sinterklaas... en Zwarte Piet, hoe, wat, wat ja, voor herinneringen heb, heb je daaraan? Heb ik heb hem één keer ontmoet. Ah, de echte. <laughs> Met mijn tante in Marken. Ja. En, uh, nou ja, we schrikken. Je schrik je apelaars, dus er wordt opeens gebompt... en er komt opeens een... Uh, een, een man met een mijter binnen met, uh, met twee of drie uh, dames en een jonge Zwarte Piet. Ja. En dan, uh, de, de Sinterklaas wil meteen een borreltje of een uh, je nevertje Want dan moet je betalen, hè? Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet hoe het hier... wat volgens mij moet je ervoor betalen. 25 euro, denk ik nu. 50 euro. Ja, dat zou kunnen. Weet ik niet. Ja, en, en, en dan komen ze langs, hè, in een autootje. Ja, de, de, de, neem aan dat het iets van geld kost. jammer maar het zal niet veel zijn. Nee, maar, ik weet niet of je die clip kent, kent van Robert de Brink en Paul de Leeuw. Nee. Va dat ze bij een bejaardenhuis binnenkomen met een uh, deusje vol. Uh, nee, ken ik niet. Vertel. Nou, nou is voor, de, voor, voor de luisteraars is het een aanrader. Maar, nee, ik... ik, ik, ik we, het is gek, wij noemen Sinterklaas, maar in Amerika noemen ze Santa Claus. En het ja. klinkt bijna hetzelfde. En dan is de kerstman. Ja, de ja. Coca-Cola, Pepsi uh, en uh, Red Bull. Uh, man. Hey, maar, ja. maar Jasper, hoe, hoe heb jij ontdekt dat Sinterklaas niet bestond? <laughs> dat gebeurde eigenlijk al vrij gauw eigenlijk. Ja? Ik denk dat ik uh, tien was of elf. Ja. Dus dan hebben we het over 19. Uh, uh, 74 in ja. de tijd van uh, t Ja. En toen dacht ik van, nou wacht even. Ik heb net Sinterklaas op televisie gezien in de ochtend. En nu zie je hier opeens. En nou loopt hij hier alweer, dat kan niet. En hij ruikt ook vreemd uit zijn mond. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, maar ik, ja, maar ik bedoel, ik, ik vind... En toen to ging prachtig. je vragen stellen. Wat zeg je? Toen ging je vragen stellen. Nou, ik ging vragen stellen. Ik was er gewoon uh, zeker van. Ik dacht van, ja, wacht even, dit is gewoon... Het uh, is, is een stukje cultuur. Ja, ja, ja. En, uh, en hoe, bedoels, hoe, hoe, hoe uh, oud in, was je toen, Jasper? Toen je het ontdekte? Hoe oud was je toen? Ja, zo tien, elf jaar. Toepas? Ja. Oké. Okay. Maar, goed, maar goed, als je in het buitenland kijkt, heb je ook, ook van voor die voor voor voor voor, voor heilige missen met Maria ja. of wat dan maar ook. Maar dat, dat vond je, uh, niet, je, dat vond je niet erg, dat, dat, dat al die tijd je... ...voorgespiegeld is? Nou, ik heb wel mijn schoen gezet, ja. En, ja. ja, en ik ging dan ook s'nachts even... ...als ik ging plassen, nog even kijken of er al wat in zat. <laughs> en? en? Zat er dan al wat in? Ja, nou... Nou, weinig volgens mij Me altijd. Meestal, meestal <laughs> nog niet? Nee, ja, ja. nee, als het Sinterklaasavond en Pakjesavond is... ...dan is het natuurlijk altijd leuk met de gedichtjes en alles. En, en heb je het zelf je eigen... Heb je, heb je kinderen? Nee, oh, maar ik moet, okay. ook, ik moet ook zeggen dat het helemaal in mijn familie niet meer gevierd wordt. Oh, oké, okay. dat is dat helemaal uh, we eruit. Dus vieren ja, ze nu kijk, kerst? Was, tot mijn zestiende of zeventiende uh, hebben we Sinterklaas gevierd. Maar daarna okay. is het, uh, volgens mij is het bij meer mensen zo, zo, zo, zo. Dat ze denken van, nou ah, ja, kijk als ik een kind van drie heb of vier... Dat is natuurlijk le leuk als je hem, als je hem uh, een cadeautje ja. geeft of iets. Maar als je boven de tien jaar... Maar vieren, hoort, vieren zij nu kerst met cadeautjes of zo? En het is ook crisis, CEO. Ja, oh nee, dat is ook zo. Ja, ja, ja. ja het is pijnlijke, pijnlijke situaties. Mensen moeten zelf hun cadeautjes maken van bananenblaadjes. Uh, ja, ja. Van, uh, bananenblaadjes en, uh, ja. ja, ja. Goed zo. Hey Jasper, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Ja, ik, okay. wil, uh, ik wil het verhaal over Sinterklaas afsluiten met, uh, met nog één fragment. Ik heb namelijk uh, Tisha Neven, dus opvoeddeskundige. Uh, die heb ik gevraagd om advies. En daar gaan we even een kort fragment van luisteren. Want uh, zij weet alles over opvoeden. En ik heb haar die ultieme vraag gesteld. Hoe vertelt je kinderen en wanneer? Nou, ik zal altijd wachten totdat een kind zelf gaat twijfelen of dat hij er zelf rechtstreeks om vraagt. In principe, uh, meestal zo rond een jaar of zes, zeven... zie je dat uh, veel kinderen zelf een beetje gaan twijfelen... wat gaan doorvragen, wat twijfels krijgen over... klopt het nou wel dat hij hulp Sinterklaas een hulp Sinterklaas is? Bestaat hij nou wel echt? Of hoe gaat het nou met die cadeautjes? En uh, dat is meestal een mooi moment als je merkt dat ze daar uh, veel meer rondlopen... om met je kind het over het onderwerp te hebben. Uh, in sommige gevallen blijven kinderen heel lang geloven. En dan vind ik het wel handig dat je zo richting de bovenbouw, zo acht, negen jaar, dat je goed uh, in de gaten houdt of je kind niet de enige is. Of een van de weinigen is die nog gelooft. Want dan ja, maakt het natuurlijk dat je kind straks van andere kinderen gaat horen dat het niet waar is. En dat zou natuurlijk heel vervelend kunnen zijn. Bovendien zie je dan ook dat ze op school bijvoorbeeld uh, overgaan op surprises of dat ze het in de klas gaan vertellen. En ik vind dat je dat als ouders wel eventjes uh, voor moet zijn. Uh, er is niet echt een vaste leeftijd voor dus. Maar uh, ja, als je voelt dat je kind gaat twijfelen en er zelf een beetje achter komt... zou ik het moment uh, uh, kiezen om dan je kind zelf te vertellen. Dat was uh, Tiesje Neven, opvoeddeskundige. En als zodanig vaak want het wordt ook in, dit is de dag. Dus op het moment dat je kinderen daarna gaan vragen, vertellen. En uh, als ze een jaar of zes, zeven, acht zijn. Dan, dan niet meer te lang wachten, want dadelijk zijn ze de enige in de klas... En dan wordt het een vervelend verhaal. Maar, uh, nou ja, als ze vijf zijn of zes, zoals mijn dochter... hoef je het nog niet per se te vertellen. En uh, het is kennelijk meestal niet al te erg voor de kinderziel. Goed, dit was Sinterklaas. Tot zometeen.